You want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 Het bedrijf leidt zijn zoekresultaten voortaan om via Hongkong. Daar wordt niet gecensureerd. China zegt dat Google belofte breekt. Google en China liggen sinds januari met elkaar overhoop. E-mailaccounts van Google werden toen gekraakt door Chinese hackers... hoewel Google de overheid daar nooit de schuld van gaf. In Groot-Brittannië zijn drie parlementsleden van Labour geschorst na een verborgen cameraactie. Journalisten van Channel 4 deden zich voor als medewerker van een Amerikaans bedrijf. Ze vroegen of de parlementariërs lobbywerk wilden doen en daar hadden ze tegen betaling wel oren naar. De drie Labour-leden werden door hun eigen partijleiding geschorst. Zelf vinden ze dat ze niets verkeerd hebben gedaan.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 In het westen van Amerika heeft een ruimteschip voor toeristen een succesvolle eerste testvlucht gemaakt. De shuttle moet over twee jaar ruimtetoeristen naar 110 kilometer hoogte brengen, waar ze dan een paar minuten gewichtloos zijn. Voor het uitstapje in de ruimte, dat 2,5 uur duurt, moet 200.000 dollar worden betaald. Er hebben zich al 300 ruimtetoeristen aangemeld. Eerste divisieclub Veendam is gered van een faillissement. Drie sponsors hebben een akkoord bereikt met het bestuur van de club. Ze nemen alle betalingsverplichtingen over... en daarmee is het voortbestaan van Veendam voorlopig veilig gesteld. Aan het eind van de week worden de afspraken op papier gezet... en worden meer details bekendgemaakt. Het weer. Eerst bewolking, later zonnig en een graad of 14. Morgen veel zon en 20 graden. Dit was het NOS.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 you have grown cast my memory back there a lot sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you my brown eyed girl you my brown eyed girl do you remember we just to sing. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Goedemiddag en welkom bij een... Ja, toch wel weer een mooie en zonnige aflevering hier bij Zondag in Kennemerland op CFM Zandvoort en AB Radio. Goedemiddag, ik ben Lena van Den Haag. Nou, we hebben drie uur de tijd voor drie uur lang mooie, leuke uh, ja, en sportieve dingen hier in de regio. Uh, we gaan uh, even terugblikken naar uh, Miss Nederland. Want uh, gisteravond was in Haarlem, of uh, was in Haarlem de Miss Haarlem verkiezing, moet ik het wel goed zeggen. En Michel van Bergen is daarheen geweest. Dat, uh, dat willen we uiteraard natuurlijk weten. Wie is de Miss Haarlem geworden? En misschien kunnen we wel in Zandvoort een Miss Zandvoort uh, organiseren. Ik zal dat uh, toch even een uh, ja, even kijken of dat uh, een balletje opgooien, want misschien uh, kan dat hier wel. Uh, verder hebben wij hier uh, sport. En dan heb ik het over voetbal. Bloemendaal speelt namelijk uit tegen de brug en Tjerk de Blauw is daarbij voor ons aanwezig. Verder hebben wij nog sportnieuws uit binnen- en buitenland. Het regio nieuws uit de regio Kennemerland komt voorbij en het lokale weerbericht. Wat we ook nog dit, uh, dit uur gaan doen is even vooruitblikken op de circuitrun. Uh, want dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat, is volgende, dat heeft volgende week uh, zaterdag uh, of zondag plaats. Dus uh, dat ook nog allemaal. Maar de weer is muziek met India Arie video. Mm-hmm. Times I won't, Depend on how the wind blows, I might even hang my toes, it really just depends on whatever feels good in my soul. India Rie gaan wij door naar Cherk de Blauw, want hij is bij de wedstrijd de brug tegen BVC Bloemendaal. Goedemiddag hier natuurlijk vooral het veld van de brug in de warmtol, waarin we gespeeld wordt tussen uh, de brug en uh, Bloemendaal. De brug wat uh, stijf onderaan staat en Bloemendaal wat uh, ja, goed uh, meedoet in de competitie. Dit moment op de derde plek staat en uh, ja, ze moeten natuurlijk uh, volop voor de winst gaan om uh, die aansluitingen te houden. En dat betekent dat Bloemendaal in dezelfde uh, samenstelling speelt. Als uh, vorige week. En dat er dus uh, geen wijzigingen zijn. Uh, zoals in de eerste helft begonnen is uh, vorige week. Tegen die wedstrijd tegen Escher. Die toen met 4 0 uh, gewonnen werd. En hier zijn we een kleine tien minuten bezig. En er zijn al een paar krantjes geweest voor, uh, voor Bloemendaal. Net een hele mooie actie ook voor het doel. Ja, een Paul kon er net niet bij komen. En toen was er nog Jeroen de Dikke die er niet bij kon komen. Anders had het hier al uh, 1-0 gestaan. En dat betekent dat de brug nu een aanval kan gaan opzetten. Aan de linkerkant van het veld. Komt een gooi van de brug? Die zal ver gegooid gaan worden. Want dan neemt de groei aan. Goh, Komt hij dan ook binnen in het centrum terecht die bal? En dan wordt hij daarom gepakt in het centrum. Van, van, van, uh, van, uh, van Bloemendaal. En die is uh, de nummer 10 uh, die uh, Duram Toenscher die die bal uh, ver en ver na schiet. Dus het gevaar is geweken. Dat betekent dat Bas van rustig die bal uh, kan oppakken. En gaan kijken waar die weken spelen. De brug, van met veel mensen achterin speelt om dus uh, dicht te houden. En zo proberen natuurlijk uh, de punten hier in huis te houden. Dus Bloemendaal zal geduld moeten opbrengen. En zelfs zal het uh, continu leg moeten zijn voor die schakeling. komt die uitdracht van Bas en richting Kipjoe. Maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat de brug het even op kan pakken. De brug aan de linkerkant gaat. Via de nummer 7 Marvell. Marvell zegt die bal nog steeds is goed. Gaan we weer dat dan komt die bal? En moet wel ze kan hem heel rustig pakken. Dat betekent dat het geen gevaar is. En dat die bal meteen naar de linkerkant vanzelf gegooid wordt. En wil ik klooster. Wil ik klooster spelen? Tim Chou. Tim Joe neemt de bal aan. Gaat kijken, die kan hem door de been van die man. En die moet ook nu gaan geven. Aan de rechterkant is helemaal ruimte. Komt die bal dan ook naar Tim Beren. Goed gezien, Tim Chou. Tim Beren kan helemaal op gaan drukken. Moet daar nu gepaasen. Paas die bal dan ook in het centrum van de verdediging. Maar daar is Remco Klinken. De doelman van de brug die die bal rustig kunnen oppakken en uh, gaat kijken waar hij heen kan spelen. Rimko Klink, die dus uh, vorig jaar nog bij, uh, bij uh, Bloemenal speelde en is nu bij de brug uh, op een goal staat. Ja, uh, hij kon dus, uh, geen uh, basisplaats krijgen bij Bloemenal maar bij de brug wel. Bedenk dat ze we nu welke schrijf gaan komen en die bal die komt dan uh, naar de nummer 7 toe, maar die kan er niet bij komen. Betekent dat het vage week is en dat was we wel eens rustig weer die bal kan oppakken achterin en gaat kijken waar hij mee kan spelen. Leg de bal neer, mag gaan uitrappen. We gaan even kijken wat hij gaat doen. Staat er uh, te kijken naar wie kan ik gaan spelen. Alles staat gedekt en dan zal die bal dik moeten komen. Richting Tim Jong. Tim Jong moet hem verleggen, Doet hij er ook? Richting zijn broer. En het is dan paaltje om die er goed is. komt met die bal. Maar die bal die wordt hem teruggekaatst op, eh, op Remco Klink. Remco Klink. Die plaatst hem dan niet goed met zijn rechterbeen. En dat betekent dat die bal dan voor Tim Weer is. Tim Weer naar Kuit. Kuit. Kan hij de wakker? Pak Kuit. Pak die bal aan. Moet hem gaan plaatsen. Pa, maak een mooie schijnbeweging. Heeft die bal eens recht moet. Plaat het nou in het centrum. Naar. Dat kan niet. Want die wordt aangeraakt door het speler van de brug. En dat betekent dat de brug er meteen uit moet komen aan de rechterkant van het veld. Is het daar Klooster die, die de bal moet afpakken? Maar die zijn Jeroen die die goed assisteert tegenover Duran Tuncha. Duran Tuncha plaatst hem terug in de hart van de verdediging naar Fouad Becat. Die uh, plaatsen hem ook in het centrum. En dan wordt die bal nou toch naar het middenveld gespeeld van de brug. En is het uh, komt die bal dan... Uh, oh jongens, die zat er helemaal vrij in het centrum. En dan kan hij gaan scoren, dus is de brug. Nee, is dus Bas die ze Die zijn ploeg aan het zijn been houdt. Komt die bal weer. En wederom erom, Bas van Het was daar de nummer 8. Irias Askies. Die een kans kreeg. Hij ging helemaal door het hartverdediging heen. En had eigenlijk zo de kans om 1-0 te zetten voor de brug. Maar hij werd die kans niet van Zilveren. Betekent dat Bloemen nou al meteen eruit komt om de linkerkant te Maar die bal is over de zijlijn heen gegaan. En dan komt er weer een aanval van de brug. Die gaan we nog even meenemen. Kijken wat de vragen het opleveren voor het doel van Bas van Maar dit is de Gijs-Jan Poelgenes. Die een goed tussenkomst. Gijs Jan Plaat die bal aan de linkerkant naar Tim Beren. Beren. Plaat ze meteen weer terug aan kijken. Die bij komen. ...en die assies die weer op de bal kan oppakken. Aan de linkerkant van hetzelfde, nee, ik, zal ik. Maar ik zal het plaatsen weer aan het centrum, dan dus zijn die Wilkes dus helemaal vrij. En er is Klozer die hem moet redden. Klozer komt erbij. Maar nog eens is toch Wilkes die de bal heeft en die kan weinig gevaren erin. Want die wordt helemaal aan de buitenkant gedrooid door het Maar nog eens die bal niet weg. En het is een de jonge de dikke die goed ertussenin staat... ...en meteen nou, uh, meteen dus goed door je roemt het dikker, aan de linkerkant kant van hetzelfde. Moet die bal dan plaatsen, en dan gaat dat niet, dan gaat dat niet, gaat dat er ver lopen. En dat betekent dat meteen weer de brug eruit is komen. Die brug die komt aan de rechterkant van het veld. maar het is de nummer maar Marvin wil precies verder uit het spel staan. En dat houdt in, dat wil je vervilderen, een klein kwartiertje met de 0 tegen 0. I don't want no fly guy, I just want a shy guy. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. See them and them in a party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them, the follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, demand them, I rush me. Yes, I will, my pretty boy, I want to love me. I'm them love. Yes, I'm them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me. Dat was Shy Guy van Diana King. En um, nou, Jaap zei het al net hiervoor bij de muziekboulevard De Rudders World weer een uh, volgende week zondag. Dan, uh, dan treedt hij hier weer aan in ons dorp. Nou, Jaap is nog even aanwezig. Die kan er natuurlijk hier ook al uh, wat meer over vertellen. Maar wie er ook bij uh, ons zit, is uh, Amanda. Goedemiddag. Goedemiddag. En um, ja, jij, jij gaat ook lopen, hè? Nee, ik ga fietsen op mijn home trainer. Oké, okay. en uh, kan je er iets meer over vertellen? Ik ga het, uh, die dag ga ik een uur fietsen voor het defilatiefonds. En mensen die mij sponsoren, daarvan komt het logo op mijn home trainer. Oké, okay, dus daar ben je al goed uh, op weg om, uh, om je home trainer vol met sponsors te betrekken. Ja, ik dacht, ik moet natuurlijk wel iets doen, waardoor het aantrekkelijk wordt voor mij op die fiets te zitten. <laughs> ah, je hebt ook een shirt al aan, zie ik. Hè? Geef samen. Ja. www.geefsamen.nl slash Amanda. Klopt. Uh, daar loop ik zoveel mogelijk mee deze dagen om uh, nog meer sponsors te trekken en om even te vertellen wat ik aan het doen ben en wat ik ga doen. Dus uh, nee, het gaat goed. ja ik want er zin uh, je zin in. Je wekt wel de aandacht, want <laughs> wij zagen jou lopen, inclusief t-shirt. <laughs> ja. Dus het werkt wel. <laughs> ja, dat is ook de bedoeling. Ik heb uh, een t-shirt laten maken en uh, mensen uh, hebben me aangesproken en die zeiden, wij willen wel voor jou uh, die circuitrun doen. Dus die krijgen een eigen t-shirt. Ja. Oké. Okay. Even voor alle mensen thuis. Want die denken, ja, dat is leuk. Amanda, fijn, fietsen, uh, ja. prima. Maar wie is Amanda? Want uh, ik kan ook wel uh, een uurtje op uh, de home trainer gaan fietsen. Maar er is iets wat, uh, wat uh, over jou te vertellen. Ja, klopt. Um, voor mij is het best wel uh, een uitdaging om een uur op uh, een home trainer te zitten. Want uh, normaal beweeg ik me voort in een uh, handbewogen duurrolstoel. En dus is het voor mij niet vanzelfsprekend om dat uur vol te houden en op een fiets te gaan zitten. Dus het is voor mij nog spannend of ik het ga halen of niet. Ja, want moet je ook oefenen denk ik dan? Ja, ik heb me flink verkeken op het aantal oefenuren. Oh. Maar ik heb, het, uh, Figuren. Ja, ja. <laughs> ik heb het er graag voor over gehad. Ja, want hoe kom je erbij om dit te gaan doen? Um, ik moest voor um, een schoolopdracht moest ik gaan verzinnen wat ik nou wilde doen voor um, een goed doel. Toen dacht ik, ik moet een doel uitkiezen waar, um, waar ik iets mee heb. En uh, wat mensen nog niet goed kennen. Want dan wordt het interessant. Mm -hmm. Want ik dacht: ik kan ook wel iets doen voor uh, de Nierstichting of uh, Kika. Maar uh, dit is specifiek voor mensen die uh, een lichamelijke beperking hebben. Of chronisch ziek zijn. Of mensen die een ongeluk hebben gehad. Maakt niet uit wat voor ongeluk. Of dat nou motor, brommer, auto. Dus het is een heel breed um, bereik. En dat wilde ik ook. Omdat ja, heel veel mensen kunnen zich daar dan iets bij voorstellen. Want hoe reageren mensen als je daarover praat? Ja, heel enthousiast. En uh, zeiden ook, ga ervoor, je kunt het en doe het gewoon. En, ja, dat is wel cool. Ja, nou dat is fijn om te horen. Heb je al, of hoeveel sponsors heb je al? Ik heb ze niet geteld. Het is echt, ik ben op een gegeven moment gestopt met tellen. Dus dat is een goed teken. Ja. Is je home trainer niet al vol dan? Um, nee, want ik kan ze altijd nog verkleinen, zodat er nog oh. meer. oppassen. Ja, en dan zeg je nou, de mensen die een tientje uh, doneren, die krijgen een 1 centimeter uh, advertentie. En mensen die 100 euro doneren, krijgen een 5 centimeter advertentie op je home. Nee, nee, nee, Allemaal gelijk. Hè? Allemaal oh, dat gelijk. wel. Allemaal gelijk. Oh, oké. Okay. Want uh, heb je al, wat is al een beetje het bedrag? Of kan je daar al iets over zeggen? Um, het bedrag is uh, 10 euro uh, wil je zeg maar met je uh, bedrijfslogo op de site vermeld worden. Maar... Ik zeg altijd dat ik ben blij met elke euro. En als je gewoon minder geeft, kan dat ook. Maar dan gaat het met grote pot mee. Dus dat kan. Oké, okay, ja. En uh, minimaal dus een uur. Um, Ga ja. je er, proberen te fietsen. Uh, ja, gewoon een uur. En misschien ook wel uh, langer. Maar laten we het nou gewoon op, die, op dat uur houden. En dan. Uh, ben Zit ik al een uh, kleine veiligheidsmarge, yeah. al, in al Ja, ik al. Ja, want uh, ik bedoel, het is niet niks. En ik moet echt. Uh, mijn best gaan zitten doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Het is uh, te vergelijken met topsport. Ja, want mag ik vragen, wat heb jij, zeg maar, uh, precies? Ik heb een uh, uh, aangeboren afwijking. Dat betekent dat uh, alles wat ik doe met lopen, wat lopen betreft, is een aangestuurde beweging. Iets wat, waar ik echt over na moet denken. En het is niet standaard. Oké, okay, dus als je fiets moet je dus elke keer dan ja. denken dat je met de trappers, uh, dat ja, je voeten. Ik... Ik moet het uh, zeg maar met mijn hoofd doen. Ja, ja. hoe doe je dat uh, dan? Want uh, ga, je, uh, ga je dan je ogen dicht doen? En van, hoe zou het zijn om op een fiets te zitten? Probeer je dat dan ook? Net zoals wat Sven Kramer en, uh, en bijvoorbeeld uh, al die schaatsers doen. Hey, maar Werner Mars deed dat ook, gingen ze hun ogen dicht doen. En waren ze al bezig met, het, uh, met, met een wedstrijd? Ja, ik uh, moet me wel uh, erg focussen. Mm -hmm. Omdat ik natuurlijk wel de, de controle moet houden over de beweging die ik ga doen. En dat een uur. Dus ik vind het uh, ontzettend leuk om, uh, Dat ik niet weet of dat. Uh, ja, ik doe het en ik probeer het te doen. En ik denk ook wel dat het gaat lukken. Maar het is toch spannend. Ja, want uh... uh, uh, wat ik ga doen, zeg maar. Uh, ik sluit me af en het is ook dat uur de bedoeling dat ik niet ga praten. Want ik kan niet en um, bezig zijn met de beweging en nog een gesprek voeren. Dat gaat me niet lukken. Nee, want je bent geestelijk bezig met ja. het fietsen. Ja, ja. dus dan uh, is het gewoon uh, even stoppen met uh, praten en gewoon doen. Mm -hmm. Is het en... lastig voor jou, stoppen praten met praten? Uh, nou ja, als, als ik <laughs> heel graag iets wil vertellen, is het wel enigszins... Uh, uh, lastig, maar ik zorg gewoon dat ik me afsluit dat ik bezig ben met die fiets en met het feit dat ik een uur door moet en dan uh, komt het vast wel goed Nou, ik wens je in ieder geval veel succes uh, Nog één keer de, even de website waar mensen zich op kunnen aanmelden www.geefzamen.nl Ik herhaal www.geefzamen.nl ...geefsamen.nl ...slash Amanda. Oké, okay, nou Amanda, dankjewel. Ja, met jou ga ik zometeen nog eventjes verder over deze uh, circuitrun. Uh, want we hebben ook nog uh, de wedstrijd natuurlijk, uh, uh, waar het een heel erg spannend al, spannend al was, BVC Bloemendaal thuis of uit, sorry, tegen de brug. Dus dat zometeen en daarna even terug naar jou, ja. Oké. Okay. Iets eerder dan uh, voorzien. Maar er is gescoord bij De Brug. BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. Er staat het 1-0 voor De Brug? Het was in de 25 minuten uh, Turan Tunja die die bal uh, goed op zijn hoofd kreeg. En in de rechterbovenhoek uh, knikte. Onaanvaardbaar voor wel. Maar een uh, domper voor uh, Bloemendaal. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. En uh, ja, Bloemendaal gaf te veel ruimte achterin. Weg. En uh, ja, dan krijgen we geen ogenblik. Bloemendaal was het aanval, aanvallen, aanval, aanvallen. En dan als je ze niet maakt, dan krijg je een keertje natuurlijk tegenover je. En dat betekent dat Bloemendaal in deze wedstrijd 1-0 achter staat. En dat Bloemendaal nu op jacht moet na die gelijk maken. Komt die bal bij Alex Gijsselberg, aan de linkerkant van veld. Alex Gijsselberg heeft drie man om heen, Moet die bal gaan spelen. Plaats hem dan ook naar Paul, Paul, Paul John. heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken met een kant. Plaats hem dan aan de rechterkant het hetzelfde naar Tim Beren. Tim Beren, die moet gaan schieten. Schiet dan ook! En dan moet dan Sander Buin bij komen. Die kan er niet bij komen. Het is de verdediger van uh, Van der Brug die die bal uh, kan weghalen. En is het toch weer zo'n web die er komt. Maar het is dan nog steeds een man die die bal een knop halen. En in plaats van nou het centrum. Dan gaan er twee van Van wel jagen. Maar dat betekent wel dat dan de ruimte achterin komt. En dus Leunus die bal moet weghalen. Leunen in plaats van rustig terug naar wel ze, was Bas wel ze heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen meteen door naar Gijsjan Poelgeest. Gijsjan heeft die bal in zijn voeten. Gaat kijken wat je kan spelen. Heel de brug is eigenlijk terug. En de brug staat staan met veel mensen achter de bal. En dat betekent dat het moeilijk om te komen is. Maar het is Leunen die die bal kan oppakken. En die zal hem gaan plaatsen naar richting Kuit Kuit Moet dan plaatsen weer. Doet dat dan ook goed. Nou, hij moet weer langs, meer heeft die bal in zijn voeten. Komt dan langs, hij is dan kuit. in die bal in zijn voeten. Die moet gaan schieten. Die plaatst wel aan de linkerkant van het veld. aan de Adelgeijsberger moet er actie gaan maken. Staat dan tegenover Barry Loerakker. Barry Loerakker aan de linkerkant het veld. Adelgeijsberger en nog steeds die bal in zijn voeten. heet hij wel nog steeds? Komt dan uh, nog een man tegen. Die komt bal, die komt weer bij Kuit. Kuit plaatst wel in het centrum. Maar die wordt er ver een hoog uitgeschoten door de brug. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een kleine 27 minuten met de stand natuurlijk. 1-0 tegen Voor de Brug. Laat er weer Josh Beken voor wat hij is. Want er is weer gescoord bij de brug tegen BVC Bloemendaal. Jerk de Blauw. Het is 1-1 geworden. Het is Jan die het uh, beslissende setje gaf. Dat naaf al, uh, de vanavond al Rick kreeg de bal. Rick Kuit uh, zag aan de linkerkant Alex Nijzenberger. Alex Nijzenberg maakte een mooie actie. En die zag Paal Jan vrij staan voor de goal. En Paal Jan pakte de bal op en is groot hem beheerst in de hoek. En dat betekent dat die stand hier gelijk gekomen is. En dat het nu na 28 minuten 1-1 gaat. Little green bang. Dat was dus George Baker met uh, wat tussenpozes en Little Greenback hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan uh, toch nog eventjes terug naar Tjerk de Blauw, want uh, ja, de wedstrijd is dus blijkbaar heel erg spannend. Er uh, staan nog steeds één in die wedstrijd. Uh, Bouw uh, uh, Tim Jonas aanvallen. Tim Jonas, probeert die bal te plaatsen. Maar die speelt dan tegen het speler van de brug aan. En dat betekent dat uh, de brug kan gaan opbouwen via de nummer 6. Maar uh, Jeroen, het, is, het, is, uh, het is de nummer 6 die die bal niet uh, kan houden. Dus nou, ik zal die bal onder zijn voeten wat gaan. En dat betekent dat er ingooi komt voor... Uh, ...voor, uh, voor Bloemendaal. Dan komt er een andere bal en dat betekent dat er twee ballen op het veld zijn. En uh, dat dus uh, kan gaan ingooien. Sannebeum pak die bal op Nederland over aan, uh, aan Tim Jones. Tim Jones. Naar Tim Beren. Tim Beer, even door naar Sannebeum. Beum. kan er niet bij komen. Die valt gewoon meteen ver, Diep weggeroeid eigenlijk door de brug. En dit is het klooster die rustig terugkomt naar uh, Bas van Welten. Bas van Welten heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken waar hij even spelen. De hele brug zakt maar ziet in. En dat betekent dat Broemel uh, nou alle ruimte inrijpt om achterin op te waken. Maar uh, uh, leuk is. Hij heeft die bal in zijn voeten. Waar dan op, uh, op Tim Beren? Tim, Tim, Tim, meer, meer. Plaatsen dan naar Rijsse Jeroen te dikke, Jeroen te dikke. We terug op leunen, Ze leunen. de bal weer aan zijn voeten. Ze gaan nu gaan de geven naar Riky Kuyt, Riky Kuyt. Nl Sanderbeuk, Sanderbeuk, Sanderbeuk. We moeten weer kaarten. naar Jeroen te dikke, Jeroen de dikke. dikke. dikke. Plaatsen we dan door naar Riky Maar die kan er niet bij komen. Betekent dat de bruggen de bal even in het centrum. En dan zegt Paul John, Paulinho die, die bal aangesloten krijgt. dan de andere waar die misschien bijgekomen is niet de Het is de nummer vier die hem ver en diepe weggooit eigenlijk over de zijl heen En welke close kan die bal op gaan pakken en gaan ingooien. Nou, zal een over moeten. Spelen. Die het ook van de trainer. Uh, ze gaan te lopen met die klomen. Het moeilijker komen. is moeilijk om te komen. Het is een klooster die bal heeft is het klooster die bal weer aangekomen. Tim John. Tim Jong. Laat hem terugvallen naar Kees jan paul heeft die bal in zijn voeten. Gaat kijken naar van Dan die gaat spelen. Plaatsen we dan naar richting Tim Jong. Kan hij in de mij komen? Nee. Het is Remco Klink die er goed uitkomt. En die bal kan oppakken. En die ballen is handen heeft. Gaat kijken waar die mee kan spelen. Die zal hem natuurlijk ver gaan gooien. Ze dus plaatsen dan ook diep richting uh, de eenzame spits En Dat is duur aan Maar het is uh, Leunis die hem bekwamen achterover komt En zo naar, uh, naar uh, Bas van Velzen. Bas van Veldt. Meteen naar Tim Beren. Tim Beren aan de uh, de kant hetzelfde. Heeft niemand tegenover je? Kan er nog komen die bal? Je moet dan gaan kijken waar hij gaat plaatsen. Plaatsen we dan uh, richting Sanderbeuk. Uh, Sanderbeuk helemaal vrij aan de rechterkant. Die moeten we gewoon gooien. Plaats die bal dan ook goed? En de streep op klik! En dan is het daar. Oh! Dat is Adelingswijzer waar je hier goed bij komt. En heb uh, die dus. Uh, Onder die bal doorschoven eigenlijk. Maar uh, Remco Klink kon er niet bij komen. En daardoor ging die bal net uh, langs het doel. En het was levensgevaarlijk. Maar Remco Klink kan die bal rustig oppakken nu. En weer een spel gaan brengen. Aan de rechterkant van het veld. Gaat kijken hoe die één kan spelen. Neem zijn aanloop. Komt die bal dan ook richting de middenlijn. En dan moet je doen te dikke Kop, hè? nee. Die plaatsen dan heel keurig bij Tim Jones. Tim Jones heeft de bal aan zijn voeten. Plaatsen van heel goed aan Paul Jones. Kan Paul Jones erbij komen? Nee, dit is het buitenspel. Volgens de grensreffer is het. Volgens is het, het buitenspel. En dat betekent Remco Klink rustig die bal kunnen oppakken. En dat we hier gespeeld hebben 35 minuten. Het zal natuurlijk nog steeds 1 één tegen. Één. <middels> you're reeling in the You Dat was uh, Steely Dammer Reeling in the Years. Blijft altijd een uh, vrolijk nummer. Nou, ik zei het al, we gaan even naar de, de circuitrun hier uh, volgende week zondag in Zandvoort, 28 maart. En uh, ja, ik weet, uh, het is uh, dus de derde editie. Het was, het was ontzettend succesvol en het is volgens mij ook nog steeds uh, ontzettend succesvol. Uh, Jaap, weet jij een beetje al iets meer over de deelnemers, hoeveel mensen er gaan lopen? Nou, het zal toch wel uh, weer zo'n uh, behoorlijk wat, uh, wat deelnemers zijn. Ik, ik, ik heb het niet helemaal meegekregen, maar ik denk dat het er uh, toch wel et etterlijke duizenden zullen zijn ja. die, uh, die dan weer op het circuit uh, te vinden zijn. Het is ook een speciaal parcours. We hadden gisteren uh, voor de mensen die uh, hier uh, bij Bloemendaal mee zitten luisteren. we hier in Zandvoort hebben we het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, Andra Laarhuis, uh, de PR-dame van, uh, van, van de Runners World. Uh, die was uh, bij ons en die vertelde eigenlijk. van ja, Het is een, een afstand die normaal gesproken niet gelopen wordt. 12 kilometer is een bijzondere afstand. Ja, dat is heel raar. Hè? Ja, Je hebt 10 kilometer, je hebt 5 kilometer. Maar waarom hebben ze nou 12 kilometer gedaan? Dat is speciaal voor dit parcours. Uh, dit parcours is uh, uniek... omdat het uh, over, uh, over allerlei uh, heuveltjes gaat. Hè. Het circuit is nogal geaccidenteerd uh, terrein. Mm -hmm. En als je dan 10 kilometer zou lopen... dan gaan al die lopers zich blindstaren... op tijden die ooit op 10 kilometer zijn gelopen. Ja, en daar en... zit het hem in. Dus ja. ze zeggen van... van nou, we maken er wel 12 kilometer van... zodat het een unieke afstand is... dat alleen op dat parcours je tijd kan verbeteren. Maar ze hebben inmiddels ook weer het een en ander veranderd. Want uh, bij de strandafgang zeg maar bij het circuit... Het is geloof ik bij Noord, uh, het Noordstrand, uh, daar kan je er dan af. Mm -hmm. Maar ze hebben nu een, uh, een gedeelte verplaatst. Uh, je kan uh, gaan de hele tijd het strand op. En bij Havana gaan ze er pas op. Dus, uh, ze hebben nu oh, daar pas? Een, ja, daar pas. Dus het is uh, helemaal aan de zuidkant dat ze ja. dan weer terugkomen. Uh, dat is een end. Dat is een end. En dan uh, betekent ook dat ze hier naar hier uh, naartoe komen. En dan gaan ze dus naar beneden, het Gasthuisplein. Naar ja. beneden. Mm -hmm. Uh, of tenminste via het Wagenmakerspad naar het Gasthuisplein. Daar hebben ze destijds uh, ook voor gekozen. Twee, uh, de vorige editie, dus de tweede, de, is, dat, is dat voor het eerst gegaan. Want het bleek dat de steentjes op de Kerkstraat te glad waren. Dus mm. dat we, uh, ja, en, uh, zeker als er zo'n 10.000 man uh, overheen loopt. Dan, dan, uh, kan uh, niet. Dat, en, en die eerste run dat was nogal uh, regenachtig, ik kan ik me herinneren. Oh, ja, en dan ja. uh, ga je over de Kerkstraat, uh, kan je gauw onderuit gaan. Dus dat de, hebben ze dus geskipt. De, men gaat dus nu bij uh, het Wagenmakerspad naar beneden. Dan vervolgens het Gasthuisplein over en dan de Haltestraat door. En dan, ik meen, de Zeestraat op en de Spijkstraat en dan terug naar het circuit. Dus dan omhoog. Uh, ja, terug naar het circuit, want ja. daar is dan ook de finish. Er is van alles en nog wat uh, mogelijk. Je kan hem individueel lopen, maar je kan hem ook uh, met een business loop doen. Uh, ook in vorm. 10 ronden van 4,2 kilometer. Dus dan uh, heb je dus een paar lopers die, uh, die dan. Uh, dan heb je 10 uh, lopers nodig om. 4,2 kilometer te, te, te lopen. Nou, dan heb je dus bij elkaar heb je dan de marathon gelopen. Mm -hmm. Dat is 42 kilometer. Nou, de editie is. Uh, de voorgaande edities uh, waren dus uh, ruim duizenden. Men verwacht nu 10.000 uh, lopers. En uh, aangeraden werd om zo snel mogelijk daarvoor in te schrijven. De inschrijving was mogelijk tot en met zondag. 7 maart 2010. Dus de, de inschrijving is gesloten. Dus niemand kan er meer bij. Uh, wel is het zo dat het Standvoorts hardlopen evenement... ook bij onze vrienden van RTV Noord-Holland te, te zien is. Klaas Koper zal ook nog uh, in actie komen. Voor de laatste keer. Uh, even voor, uh, om uh, met Klink en Al nog even het een en ander te vertellen... wat er allemaal te doen is. Dus bij de trein, geloof ik, uh, dat hij dat doet. Bij heb station? ik me laten vertellen. Heb ik me laten vertellen. Ik wil, wil er even vanaf zijn, maar hij zal daar, uh, daar wat, uh, wat gaan doen. Ja, en uh, zoals uh, vorig jaar uh, een groot succes was, waren de festiviteiten hier in het centrum. Ja, want vooral, uh, dus ook, uh... vooral uh, de plek zeg maar, bij Nuf waar Marcel van Rey en Mario Spirieus bezig waren met het uh, spinnen. Ja, dat is uh, op de hoek, hè, in de Haltestraat ja, en de Zwaluweestraat. Su succesvol was dat. Uh, dan was er uh, natuurlijk hier, uh, op het, uh, hier voor ons een snuffert. Bij het Gasthuisplein. Bij het Gasthuisplein wat Roy van Buringen heeft uh, geregeld. Dat was ook een succes. Dus uh, dat was de reden waarom men er uh, van alles en nog wat omheen organiseerde. En onze superorganisator Ben Zonneveld heeft dat weer voor elkaar gekregen. Want uh, eigenlijk uh, coördineert hij dat uh, helemaal. Ja, uh, ja, gisteren hebben we dat met z'n tweeën gepresenteerd. Dus het is altijd prettig als je dan ook de bron naast je hebt zitten... die dan het een en ander daar ook wat over kan vertellen. Uh, hoe ziet dat eruit? Nou, Amanda hebben we net gehad. Die gaat een stukje fietsen. Uh, dan is er hier verderop... schijnt er ook nog wat uh, van alles en nog wat te zijn. Ik ben het even kwijt. Hoe Wil je, wat er je verderop? Bij het Museum? Uh, en bij het Raadhuis, raad? bij, oh, daar, bij het raadhuis voor de Deur. Daar, daar vinden ook dingen plaats. Uh, ik geloof kinderspelen, heb ik, heb ik me laten vertellen. Mm -hmm. En hiervoor, uh, uiteraard, hebben we dan optredens... Van aantal uh, mensen. Haagse Elvis, is dat toegevoegd? Je mag... Mij... Ik weet niet wat het, uh, wat het inhoudt. Uh, wat ik weet is uh, dat, uh, dat dit uh, via uh, Conny Lodewijk uh, is uh, gegaan. Uh, zelf doet ja, die, dansschool, die, uh, gaat die dansschool die komt, die komt natuurlijk. Uh, en dan hebben we onze vrienden van de Joyce Band die uh, dan nog gaan uh, spelen. Dus okay. twee uur uh, de eerste deel en vijf uur het tweede deel. Dus, uh, dus mensen kunnen gewoon ook uh, hier blijven staan voor de, de muziek. En ik ga kijken of ik een lijntje kan prikken van, uh, van, uh, van het geluid hier op ons mengpaneel. Zodat we dan ook het een ja, en ander mee kunnen krijgen. Dat, dat zou inderdaad wel uh, leuk zijn op die zondag. Dat is uh, mooi. Maar uh, ja, je, je keek net al op de buienradar.nl. Mm -hmm, ja. Want uh, het zag er niet zo heel fraai uit. hè? Uh, men heeft het over... Regen op zondag 28 maart. Uh, ja, de temperatuur zou 8 kilo, uh, kilometer 8 graden zijn. En de wind zou uit het westen waaien. Maar dat is de twee, twee wekelijkse twee weerverwachting. Dan ziet we volgende week zondag. Dus ja, wat er uh, precies gaat gebeuren, weet ik niet. Uh, men heeft het over de, dit we, deze week uh, dat het uh, redelijk weer uh, zou, uh, zou zijn. Verwachting is woensdag en donderdag. Mensen geloof het niet 19 tot 21 graden. Hier ja in de echt. Zandvoort. Ik, uh, ik denk dat ik vrij ga nemen. Je <laughs> krijgt er nauwelijks nou <laughs> kriebels van. Maar uh, na vrijdag uh, dan gaat de wind uh, draaien naar uh, zuidwest en dan gaat de temperatuur naar beneden. En ja, zaterdag en zondag dan gaat het ineens, dan is het weer huien. Uh, dus ja, uh, als je dus uh, hier uh, wat wil gaan doen dus Amanda die zou wel iets uh, overdekt uh, willen hebben. Dus mensen die een party-tint mm -hmm. hebben, uh, dek hem even over. Dan, uh, kan, uh, dan kan Amanda gewoon lekker ja. droog uh, zitten en haar uh, fiets, uh, fietsdingetje doen. Mm -hmm. En voor de rest, uh, paraplu's opsteken bij de Meister Meisterband, want anders worden, uh, worden ja. de instrumentjes nat. Ja, <laughs> dus, dus dat, mensen, uh, ondanks de regen, ja, komen gewoon ah, naar nou, het dorp. Want uh, ja. Ja, er is gewoon heel veel te zien en te doen. Ja, nou dat is in het kort uh, wat het is. Het sportieve evenement, uh, ik zei het al. Dat is uh, ja, uh, zoveel, ja, heel veel lopers. En het is natuurlijk een, uh, een prestatieloop uh, eigenlijk ook wel. Men gaat uh, dan uh, over een afwisselend parcours. Noordzeestrand, gezellige boulevard langs de duinen in een sfeervolle centrum. Aangemoedigd door de vele toeschouwers om vervolgens te finishen voor de eerder Tribune. Dus die mensen die gewoon... Uh, zeggen ik wil helemaal niet uh, allemaal dat gedoe in het uh, dorp hebben. Dan ga dan lekker naar, uh, naar, het, uh, naar het circuit. Mm. En ga dan op de eretribune zitten. Dat lijkt me het gewoon, ja. gewoon een machtig gezicht als daar gewoon een mannetje of duizend uh, op de eretribune zitten en gewoon stand te juichen bij elke loper die binnenkomt. Dat ja, heeft dat, ook wel wat. Uh, dat zou voor de lopers zelf uh, ja. natuurlijk een enorme boost zijn. Oké, okay, Jaap, dankjewel. Dus uh, zondag 28 maart uh, de hele dag de circuitrun. Zand wordt alweer ja. de derde editie. Ja, en wij doen er natuurlijk van ZFM en uiteraard uh, in het uh, programma Zondag in heel veel aan. Het is dus even wennen, hè? de nieuwe van Nora Jones, Even Doe van haar aller nieuwste CD The Fall. Nou, normaal kennen we Nora Jones alleen maar van ja, de wat rustigere muziek met vooral toch wel de piano en de bas en ja, wat enkele, enkele drums. Maar goed, ze is dus iets ja, ruiger, mag ik misschien wel zeggen, geworden met wat meer gitaar erbij en wat hardere drums. Dus van haar nieuwe album The Fall, Nora Jones met Even Doe. We gaan even kijken naar wat Uitslagen en uh, tussenstanden. ...bij de voetbal van de Eredivisie. Vrijdag is één wedstrijd gespeeld. SC Heerenveen nam het op tegen NEC. Daar werd het 4 tegen 1. Willem 2 tegen FC Utrecht. Daar werd het zaterdag 0 tegen 3. PSV had een belangrijke wedstrijd. Zij speelden namelijk tegen de nummer 1 op de ranglijst. Uh, het werd daar ook een gelijkstand. Dus PSV FC Twente werd 1 tegen 1. En Heracles Almano tegen Nakbreda. Breda. Daar werd het 3-0. En De wedstrijd Feyenoord-Vitesse is gestaakt bij een 1 tegen 1 you <laughs> Nou, vandaag zondag. Uh, vier wedstrijden op het programma. waarvan één al gespeeld is. Uh, RKC Waalwijk speelde thuis tegen Ajax. en verloor met ruime cijfers. Daar werd het 1 tegen 5. En om half drie zijn drie wedstrijden begonnen. FC Groningen speelt thuis tegen RODA JC. Daar staat het 1 tegen 0. Sparta Rotterdam speelt tegen AZ. Daar staat het 0-1. En ADO Den Haag speelt thuis tegen VVV Venlo. Daar is het 0 tegen 0. Nou, omdat PSV natuurlijk gelijk heeft gespeeld tegen Twente. betekent het dat Ajax nu op de ranglijst staat. Uh, Boven, eh, bovenaan, of tenminste boven PSV. Want RKC Waalwijk heeft dus eh, ja, verloren thuis tegen Ajax met hoge cijfers. Dus nog steeds eh, Twente op 1 en daarna PSV, of daarna Ajax en daarna PSV. Nou, het is bijna drie uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemerland. Zometeen eh, gaan wij terug eh, naar de wedstrijd de Brug BVC Bloemendaal, want dan zijn zij eh, uit de rust. We gaan eh, ook nog natuurlijk eh, ander sportnieuws eh, bekijken. Wat dacht u van eh, de kamp heb ik het over schaatsen. Ja, hoe vergaat het Sven Kramer op de 10 kilometer vanmiddag. Dat gaan we ook nog eventjes bekijken. En we gaan alvast een voorbeschouwing doen op het nieuwe race seizoen. Nou, dat zometeen en meer. Hier is muziek van Air Supply met All Out Of Love. Station dat bij jou past met muziek kies het nieuws uit de regio jouw keuze 4 van zandt luister naar jouw keuze